Twee uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Nederland zal zich onthouden van stemming over een hogere status voor de Palestijnen in de Verenigde Naties. Minister Timmermans heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. Hij sprak van een heel moeilijke afweging. Ik neem niets weg van diegenen die hier een redenering opbouwen. Dat ze zeggen, wij geloven dat door nu ja te stemmen, je de kans op een oplossing dichterbij brengt. Maar ik kan ook de redenering volgen van diegenen die, die zouden zeggen... je moet juist nee stemmen nu, want dan is de kans dat er straks echt gepraat gaat worden, is groter... Maar volgens Timmermans wordt de kans op brokken kleiner door onthouding. Hij benadrukte dat Nederland uiteindelijk streeft naar een twee-staten oplossing in het Midden-Oosten. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt de lijn van het kabinet. De linkse oppositie vindt juist dat Nederland vandaag voor de resolutie moet stemmen. Partijen aan de rechterkant zijn voor een nee-stem. Ongelukken met vrachtwagens op snelwegen worden vooral veroorzaakt doordat de chauffeurs niet goed opletten. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij 10 tot 25 procent van alle ongelukken speelt onoplettendheid een rol, zegt de Raad na een onderzoek. Het niet opletten wordt onder meer veroorzaakt door vermoeidheid en afleiding. Andere oorzaken voor aanrijdingen met vrachtwagens zijn klapbanden en onduidelijkheid rond spitstroken. Gemiddeld gebeuren per jaar zo'n duizend ongelukken met vrachtwagens... en daarbij vallen elk jaar zo'n 23 doden... en raken ruim 100 mensen zwaar gewond, Meestal andere weggebruikers. De amateurvoetballer die een jaar geleden in Amsterdam... een supporter een doodschop gaf... is schuldig bevonden aan zware mishandeling met de dood tot gevolg. Hij heeft een celstraf gekregen van drie jaar. De rechter laat meewegen dat de verdachte spijt heeft betuigd... maar zegt dat dat niet wegneemt dat hij verantwoordelijk is voor zijn daden. De 33-jarige verdachte uit Amsterdam had volgens justitie... niet de bedoeling om de man te doden... maar wel om hem ernstig letsel toe te brengen. Verslaggever Edwin van den Berg. De voetballer van Sporting Noord kreeg bij een wedstrijd tegen OSV... eind vorig jaar een rode kaart. De supporter maakte daar een goedkeurende opmerking over. De speler gaf hem met een gestrekt been een harde trap tegen de borstkas. De man overleed een maand later aan een gescheurde mild en veel bloedverlies. De Amsterdammer is een oud-kickbokser en wist volgens justitie precies wat hij deed toen hij de man trapte. De rechtbank in Haarlem heeft een verdachte in de klimopzaak veroordeeld tot twee jaar cel. Nico V kreeg de straf voor het verduisteren van miljoenen euro's. bij dubieuze transacties, witwassen, het opmaken van valse facturen. en deelname aan een criminele organisatie. Tegen de man was vijf jaar geëist. De persrechter legt uit waarom de straf lager uitvalt. Uh, de eis was vergeleken bij de eerder veroordeelde verdachten al uh, enorm hoog. Dat ten eerste. En ten tweede heeft de rechtbank in gunstige zin voor meneer V. laten meewegen. Zijn huidige gezondheidssituatie en het feit dat hij dan al 75 jaar oud is. In de klimopzaak gaat het om vastgoedfraude. De hoofdverdachte kreeg begin dit jaar vier jaar cel opgelegd. Er staan nu nog drie verdachten terecht, onder wie een notaris.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. In favor, Rusland, India, Frankrijk en, in en China. Zwitserland, Spanje. So Meer dan 120 landen steunen het Palestijnse plan. Een waarnemersstatus. Nederland zal tegenstemmen. Ja, zo ging dat vorig jaar toen de Palestijnen het lidmaatschap van de VN aanvroegen. En vandaag opnieuw een bijzonder spannende dag voor hen en voor Israël. Want de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemt vanavond... of Palestina het waarnemend lidmaatschap zal krijgen. En de vorige keer stemde Nederland tegen, deze keer Blanco. Tini Cox van de SP, bent u daar blij mee? Nee, ik vind dat minister Timmermans ons internationaal te kijk zet... en dat we de Palestijnen weer eens in de steek laten. Dus we hadden voor moeten stemmen wat u betreft... Ja, dat is, dat is een belofte die we 65 jaar geleden gedaan hebben in de Verenigde Naties op de kop af vandaag. En als Nederland opnieuw duikt voor haar verantwoordelijkheid, dan staan we internationaal te kijken. En zoals gezegd, de Palestijnen zullen zich opnieuw in de steek laten voelen. Ik zie niet wat voor bijdrage dat, dat aan het vredesproces levert. Zo meteen een gesprek met u en met Johan Voordewind van de ChristenUnie. Aan tafel ook Gertjan jan Beute, hij is een topduivenmelker, Hij vertrekt zeer binnenkort naar de States om daar de duiven te keuren van oud-wereldkampioen bokser Mike Tyson. Goedemiddag, hallo. Welkom. U heeft uh, twee duiven meegenomen. Zit daar een vredesduif tussen? Uh, daar zit zeker een vredesduif tussen, want voor mij is iedere postduif een vredesduif. Dus u heeft zelfs twee vredesduiven bij u dan? Ik heb twee mee. <laughs> ja. Een bijzonder welkom aan Leonard Nolens, dichter te Vlaanderen. Morgen krijgt hij van koningin Beatrix de prijs der letteren. En Bent u al zenuwachtig, meneer Nolens? Nee, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Nee. nee. O, o, o, moet u vaker vorsten? Uh, dit is de derde keer dat ik uh, de koningin ontmoet. Kijk, dan kent u haar al een beetje. Ja. Wam jij gaat het hebben over het plan om camera's op te hangen op een school in Alkmaar voor een televisieprogramma. Waar deed dat jou aan denken? Ja, een beetje Big Brother binnen de schoolmuren. Een real life soap. Dus um, veel commotie op de school. En we hebben nog een dichter in de uitzending. De dichter bij de dag. Dat is vandaag Rien van den Berg. En zijn gedicht over de uitzending hoort u tegen half vier. Wilt u uw mening kwijt? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu. U kunt ook reageren via Twitter. En dan kunt u het beste de hashtag DID gebruiken. <tus> Ja, meneer Nolens, morgen dus de prijs die u gaat ontvangen... uit de handen van koningin Beatrix in Amsterdam. Wat betekent het voor u om deze prijs te krijgen? Nou, het is natuurlijk niet de eerste keer dat ik een prijs krijg. Nee. Um, en um, wij waren het eigenlijk al gewend hier in België... Dat, uh, dat er toch geen Belg meer aan de beurt kwam. Want het was van, geloof ik, 1998 geleden toen... De Wispelaere die prijs kreeg, dat het nog een Belg aan de beurt uh, is gekomen. Mm, dus u had de moed eigenlijk al een beetje opgegeven. <laughs> Ik denk dat België de hoop had opgegeven dat ze nog dat, ze in nog, dat de, taal, de mensen van de taalunie of hoe, hoe heet dat uh, die jury dat ze nog een Belg zouden kiezen. Ja, toen werd ja, dus u toch dus gekozen. No ja. ja, normaal gezien is het, uh, was het afwisselend uh, een, uh, om de drie jaar een Belg en een Nederlander. Ja, nou, dat was dan al lang niet gebeurd, nu nee, dus wel. Ja. Het rapport zegt over u dat u het Nederlands opnieuw doet zingen. Ja. Kunt u zich daarin herkennen? Uh, ja, ik kom... misschien heb ik wel ooit de ambitie gehad... om uh, muzikus te worden, pianist of violist. Ik kom uit een muzikaal nest. Uh, al een, ja, een nest dat al generaties uh, met muziek bezig is. En um, ik denk wel dat ik geprobeerd heb om die muziek in mijn teksten te integreren, of hoe, hoe noem je dat? Ja, ja om ze ja. muzikaal te laten klinken. Ja, het, is, ja. het is toegankelijke, tenminste vind ik toeg toegankelijke poëzie. Die u schrijft, zou, zou dat ook meegespeeld hebben... bij de overweging van de jury? Nou, ik heb vaak, vaak gehoord, ook in Nederland... dat mijn poëzie niet zo toegankelijk is. Dan is Elsbeth gewoon heel slim. Nou, <lacht> <lacht> of ik begrijp gewoon niet wat u bedoelt, dat zou ook nog kunnen. Nee, dat maar zou... het is in ieder geval zo dat, um, dat die toegankelijkheid... toch iets is van, laten we zeggen de afgelopen twintig jaar. Okay. En even kijken, in 1986 verscheen mijn eerste bundel bij Querido... in Nederland, in Amsterdam. En men beweert, ik kan het zelf niet zo overzien... maar men beweert dat... Um, of dat nu toeval is of niet, sinds ik in Nederland publiceer... Um, mijn werk toegankelijker is. Nou, en heeft, bent u zelf zich daarvan bewust dat u anders bent gaan schrijven? Nee, ik denk dat het... Um, ik was Even kijken, ik was 39 toen die eerste bundel bij Querido verscheen. Dat is, dat is um, 26 jaar geleden. En um, ik denk dat het een, een natuurlijke evolutie is geweest. Ik heb, altijd, ik heb er altijd naar verlangd dat... Um, dat de woorden weliswaar heel aandachtig naar elkaar kijken... dat een gedicht iets autonooms heeft, iets autarchisch. Maar tegelijk wil ik ook dat die gedichten, die, die woorden die naar elkaar kijken... dat ze naar buiten wijzen, dat ze door het raam kijken. Mm -hmm. En uh, het is heel moeilijk om een gedicht te schrijven dat niet scheel kijkt. Hè? Waar de woorden naar elkaar aandachtig kijken en naar buiten kijken. Ja. Stel dat je leek bent en niet weet wat het is uh, dat woorden naar elkaar kijken. Hoe zou je dat dan uitleggen? Nou, je, je, dat is precies, precies die muzikaliteit waar we het daarnet over hadden. Uh, als die woorden heel, heel aandachtig naar elkaar kijken... heel goed met elkaar omgaan, zoals mensen met elkaar moeten omgaan... dan, um, ja, dan, dan krijg je precies dat muzikale effect. Er zit, er zit een, een, um, een ritme, een melodie, een, een kadans... Um, in, in de woorden, in de zinnen die de verstaanbaarheid kan verhogen... Zullen we anders gewoon eens even luisteren, Thijs, naar een gedicht? Wilt u een gedicht voorlezen, meneer Nolens? Bijvoorbeeld plaats en datum. Dat heb ik hier... Um, ik heb mijn werk hier voor me liggen. Ja. U weet dat mijn uh, verzamelde gedichten in april verschenen zijn. Daarin zijn... Even kijken... 25 en 12, 37 jaar gedichten samengebracht. En... Um, u wou, ik ben aan het bladeren... Ja, plaats, u wilde, plaats, en, plaats, en plaats en datum, dat, dat is een gedeelte. Ik, ja. ik heb het hier, ik heb het voor ja. me. Dan gaan we graag ja. naar u luisteren. Plaats en datum. Ik ben in België geboren. Ik ben Belg. Maar België is nooit geboren in mei. Ik ben in Vlaanderen geboren voor altijd. Maar niet in Vlaanderen stond mijn oudste wieg. Vlaanderen is mijn moderne kunstmoeder nu van wie ik mijn kindertong niet kreeg, van wie ik de hartbrekende wachttaal bestudeer. Vlaanderen werd traag, mijn historische vader, wiens voorgeslacht het mijne niet is. Ik ben geboren in Limburg, koud, een koude, koude provincie, ik heb het er heet gekregen. Ik ben ook geboren in Bree, Loons en Luiks, een dodenstad. Een middenstand met een zangerig, klagerig plat... dat mij hardop droomt als ik slaap. Als ik slapend word ondergedompeld in langzaam Nederduits. Dat is muziek die ouder, mij vertrouwder is dan dit... en die ik hier probeer te transponeren. En tenslotte, als gezonde zoon van veel kanonnenvlees... Ten slotte ben ik geboren in 1947. Een rauwe datum. Een hoopvolle tijd. Een wereldwijd tekort dat groeit in mij. In mij volwassen wordt. Plaats en datum. Van <tus> Leonard Nolens. Muziek, taal, thuis zijn. Ik hoor, ik hoor uh, allerlei thema's. Uh, u wilt niet dat ik aan u vraag waar het over gaat, hè? Nee. Nee. Dus die dat... vraag ga ik ook niet stellen hoor. Wat nee, ik, nou ik heb... graag wel graag wil weten is van hoe, hoe ontstaat zo'n gedicht? Nou, bijvoorbeeld in dit geval kan ik me herinneren dat ik die, twee, die eerste twee regels van het gedicht um, cadeau kreeg. Ik ben in België geboren, ik ben Belg. Want wij zijn toch al vaak bezig met die, met die identiteit waar jullie veel minder mee bezig zijn. Ik ben in België geboren, ik ben Belg, maar België is nooit geboren in mij. Je beseft dat dat land uh, uiteraard een constructie is, zoals ook jullie land een constructie is, ieder land. Dus als ik in Nederland was geboren, dan had ik geschreven, ik ben in Nederland geboren, ik ben Nederlander, maar Nederland is nooit geboren in mij. Ja. Dus je, je probeert in je teksten bijvoorbeeld... als je dat woord ik gebruikt, een identiteit te verwerven... maar tegelijk zet je je af... Uh, tegen die identiteit waarmee je door de anderen wordt opgezadeld. Maar u zei, die, te, die, die, die, die twee zinnen kreeg ik cadeau. Hoe, ja, hoe, kreeg... hoe kreeg u die cadeau? Waar ja, kwamen die, die kregen... vandaan? Ja, die, dat zo gaat dat... Uh, dat ontstond in uw hoofd? Ja, dat, uh, men, men, uh, heeft het, mm, ja, ze willen je eigenlijk beletten om dat woord inspiratie nog te gebruiken. Nou, dat terwijl mag dat van van wel, hoor. Terwijl dat zo fundamenteel is voor een dichter. Je krijgt altijd dingen cadeau. Je krijgt een woord cadeau of een paar woorden of een zin. Nooit een idee. Je krijgt woorden cadeau. En met de woorden, met die zin, komt dan eventueel een gedachte of een gevoel. Maar het zijn, het zijn die, die linguistische elementen, het zijn die woorden die je cadeau krijgt. De, de woorden zijn er eerder dan de betekenis? Ja, de betekenis komt meteen met de woorden mee. En u bent heel kritisch, begrijp ik. Het duurt even voordat u uw eigen gedicht goed genoeg vindt om aan, aan ons prijs te geven. Um, nou... Uh, het moet toch altijd een paar jaar uh, in een mapje zitten. Je moet het toch een, een tijd lang in portefeuille hebben... alvorens je het publiceert. Ja, wat? Dat is ook de reden uh, waarom ik bijna nooit een tijdschrift publiceer. Ik heb het een tijdje gedaan in het uh, Nieuw Wereldtijdschrift. Dat vond ik wel mooi. Maar um, nee, ik doe het eigenlijk liever niet. Het lijkt wel wijn. Het moet een tijdje liggen. Het moet kelder hebben, zoals Paul van heeft zegt. Ja. Ja. Nou hebben wij altijd uh, in onze uitzending aan het eind van de uitzending... Een, een gedicht van een dichter die tijdens de uitzending een gedicht maakt. Dat, dat zou niks voor u zijn? Dat zou ik niet kunnen. Net zo min als ik uh, stadsdichter zou kunnen worden. Dat hebben ze me hier in Antwerpen twee keer gevraagd. En daar heb ik dan toch voor bedankt. Want uh, dan zou ik het gevoel hebben als ik naar mijn werkkamer ga... dat ik op de vingers word gekeken. Dat is, dat is ook zo inderdaad. Dat doen we bij de dichter bij de dag. En misschien moeten we het gedicht van de dichter... ook maar een jaar laten liggen dan. Ja, ja maar dan, dan slaat het misschien. Nou ja. nou ja, nee. Kijken of het nog dat snappen. Zou kunnen, dat zou kunnen. Klopt het ook dat u eigenlijk het liefst... gewoon elke dag naar uw werkkamer gaat... aan het werk gaat en niet gestoord wordt... voor interviews of voor prijzen of voor dat soort dingen? Nee, ik ben, ben, in dat opzicht ben ik net zoals u. U wordt ook niet graag gestoord, denk ik. Terwijl u zelf de interviews afneemt. Maar u, u wordt niet graag geïnterviewd waarschijnlijk. Nee, vreselijk. Ja, nee, dat klopt. Dus, dus zo Ja, ik doe het. Ja, dat beroepsmatige, dat, dat het, de de stil, zoals wij dat noemen... Da, dat, daar hou ik wel van, van dat woord. Dat heeft iets minder mysterieus dan wanneer je zegt... ik ben dichter. Ja. Ik ga gewoon naar mijn werk zocht dus. Maar dan is zo'n prijs dan niet een hinderlijke onderbreking van uw werk? En, en, nou, hinderlijk niet, maar het is wel een onderbreking. Ja. Ik vind het plezierig. Ik ja. vind het prettig om die prijs te krijgen. Dat maar, wel, dat wel. maar de aandacht sleept je natuurlijk weg van je tafel... en daar ben ik een beetje bang voor. Ja, U ja. zou nu ook liever dichter dan met ons praten? Nee, nee want oh, eh, ik weet dat dat op dit moment toch niet mogelijk is. Ik zou niet... Eh, nee, vandaag... Die, zoveel discipline heb ik niet dat ik vandaag zou kunnen werken. Nou, en dan gaat u morgen naar Amsterdam voor die prijs. Kunt u dan van, vanavond, naar vanavond naar Amsterdam. Amsterdam. Maar ja. kunt u dan overmorgen alweer aan het werk? Of heeft u dan even tijd nodig om dat allemaal te verwerken? Nou, dat, je denkt altijd, ik sta er allemaal... Ik, ik, je denkt altijd, ik sta er boven, maar het speelt toch door je hoofd. En je bent er toch mee bezig. En kijk, dat is al zeven maanden geleden dat ik dat vernam. Dat ik die prijs kreeg. En dan zit je toch elke dag wel een fractie van een seconde daarmee in je hoofd. Hinderlijk. En, ja, het is hinderlijk en, en tegelijk prettig. Ja. Het is zoals alles dubbel. Wilt u nog een gedicht voorlezen? Uh, dat wil ik graag. Schatplichtig hadden wij uitgekozen. Staat ook in uw verzameld werk. Ik zeg terwijl u het opzoekt ook nog even... dat uh, ook vanaf morgen de hernieuwde bundel liefdesgedichten... in de boekhandel uh, te krijgen is. Ja, daar ben ik heel blij mee. We gaan graag weer naar het luisteren. Ja, um schatplichtige, waar staat dit nu weer? Wacht even. Oh jeetje. Ja. Waar had ik dat nu toch? Ja, ik heb het ook, maar ik ga het niet voorlezen, want ik kan het <tie> niet zo mooi als u. Wacht, hè. ik blader. Ik kijk hem. Ik, waar ben ik, het met? ik had het nog zo... Klaargelezen. Ik heb hem. Uh, 3,98. Even kijken. 3,98. Ja. Nee, ja. Ik heb hem schatplichtig. Zij slaapt. En dat is stil. Dan sneeuwt het in de kamers van het huis waarin ik woon met mijn vriendin. Zij ligt er naakt en wit, een ademende steen. Een groot en lastig beeld waaraan ik mij moet stoten. Een scherp gewicht dat ik moet dragen alle dagen, alle nachten... dat haar slaap mij uit de slaap houdt. Ik ben met haar alleen. Alleen met haar kom ik de jaren afgewandeld... want haar naam wijst mij de weg. En in haar blik zie ik mijn blinde tijd weerspiegeld. Zij ligt hernaakt en wit... Een ademende steen, waaraan ik heel mijn bot bestaan geslepen heb. En slijp, ook als ik slaap en roepend van haar droom. Dank u wel. Ik wens u morgen een hele mooie dag toe. en. Uh... Dat u maar snel de rust weer vindt om weer aan het werk te gaan. Ja, vindt u het goed als ik nu van u afscheid neem? Ja, dat vind ik prima. Want ik moet nog naar Gent en daar is een lezing vanavond. Ook nog? Wat ja, een druk bestaan heeft. En van, en van, nee, ik heb helemaal geen <laughs> druk bestaan. Alleen vandaag. Alleen vandaag. Hartelijk ja. dank. Leonard Nolens. Ik dank jullie voor de gastvrijheid. Graag gedaan. En veel plezier. Dank u wel.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 House Family High. Zo meteen praten wij met Duivenmelker Gertjan Beute. Hij gaat de duiven van de beroemde Amerikaanse bokser Mike Tyson keuren. Vanavond beslist de Algemene vereniging van de Verenigde Naties of uh, Palestina waarnemend lid mag worden. ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind vindt dat Palestina geen uh, lid moet worden. Hij er gaat erover in debat met Tini Cox, eerste Kamerlid van de SP. Uh, we hoorden net al de eerste reactie van uh, Tini Cox op het besluit van Nederland om zich te onthouden bij stemming. Meneer Voordewind, wat is uw eerste reactie daarop? Ja, dat het niet verstandig is om deze route op te gaan. En eigenlijk hebben we dat al met het Oslo-proces uh, in, in, uh, in de jaren 70 zo gevaard. Met welke route bedoelt u? Als wij blanco stemmen, voor welke route kiezen we dan? Nou ja, blanco stemmen is eigenlijk een beetje weer een polderoplossing uh, van Nederland. Omdat uh, Timmermans graag natuurlijk uh, voor had gestemd. Maar uh, te maken heeft met een VVD uh, die tegen had willen stemmen. Dus nu komen ze uit op een blanco stem. Uh, dat denkt keer, u of dat weet u? Twee keer niks. Nou ja, we hebben net het debat gedaan. En uh, ook de Partij van de Arbeid, woordvoerder woordvoerderbonus, uh, legt zich neer bij een onthouden van het stemmen van een stem. Um, en dat betekent dat uh, ja, de spanning er eigenlijk weer politiek uit is. Maar goed, het maakt allemaal niet zo heel veel uit... want uh, de stemming gaat er toch wel halen. Ja, de, waarschijnlijk krijgt uh, Palestina vanavond die waarnemersstatus. Klopt. Ja. Waarom is het zo belangrijk, meneer Cox? Want u gaf net aan het belangrijk te vinden. Waarom is het volgens u van belang dat ze die status krijgen? Toen net uh, las Leonard Nolens een gedicht voor, plaats en datum. En toen moest ik denken aan New York vandaag, 65 jaar geleden. Toen besliste de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... dat uh, uh, op het uh, voormalige mandaatgebied van uh, Groot-Brittannië... twee staten zouden komen, Israël en Palestina, een Ja, jaar dat, dacht, later, dat dacht u voor het gedicht jaar later, ook al aan, want dat zei u net... aan het begin van de uitzending ook. Nee, maar een jaar later, ja, dat is natuurlijk toch wel relevant. Een jaar later werd Israël toegelaten als voorwaardig lid... van de Verenigde Naties. En Palestina moet tot op de dag van vandaag daarop achten... Het is niet zo omdat de wereldgemeenschap het niet zou vinden. 132 landen hebben inmiddels Palestina als staat of staat in wording erkend. Het is omdat de Verenigde Staten het met een veto blokkeren. Ja. En nu probeert president Abbas dan de enige andere status die beschikbaar is, namelijk die van niet-lidstaat, waarnemersstaten, te krijgen. Een status die ooit aan Oostenrijk werd gegeven, en Vietnam en Korea en Zwitserland en aan het Vaticaan. Die probeert hij nu te krijgen. En als Nederland daar dan ook nog dwars gaat liggen. Ja, dan isoleer je totaal. En ik snap het totaal ook niet. Tekening, nee, maar even, even los nog voor mijn begrip. Wat heeft Palestina eraan als ze die waarnemerstaats krijgen? Wat, wat heb je eraan? Maar er zijn twee dingen. Feitelijk wordt er dan door de Verenigde Staten, de Verenigde Naties, gezegd. U bent een staat of een staat in wording. Dat is erg belangrijk voor het proces. Uh, daarmee wordt de belofte van 65 jaar geleden gestand gedaan. Het tweede is dat je als waarnemersstaat alle recht hebt. van een volwaardige lidstaat. Met uitzondering van het feit dat je niet mag stemmen. en je mag geen kandidaten voor internationale functies voordragen. Maar je kan bijvoorbeeld lid worden van allerlei agentschappen. Uh, waar uh, Palestina inmiddels lid is van de, uh, van de UNESCO. kan ze dan ook lid worden van het internationaal strafhof en dat geeft een staat in wording de kans om voor haar rechten op te komen in, in, in het internationaal recht. Dus je, je, je, bent, je bent lid van de wereldgemeenschap, als het ware. En je kan dus de rechten die daaraan uit voortvloeien, daar kan je gebruik van maken. Ja, Palestina wordt sinds 1974 erkend als een entiteit... Eh, die dus een bepaalde status heeft bij de, bij de Verenigde Naties. Maar dit is een, de, de hoogste status na het voor, voorwaardige lidmaatschap. En op basis van die status krijg je dus rechten. En als er één ding de Palestijnen ontbeert sinds 1947... is dat rechten. Okay. En het ja. feit dat, dat, dat, dat Israël dat tegenhoudt en met steun van de Verenigde Staten. Ja, daar kan je begrip voor opbrengen, maar waarom dat Nederland... en nota bene Frans Timmermans, die altijd ja, met ons... Ja. voor uh, upgrading van de status van de Palestijnen... was dat die uh, nu uh, de oplossing kiest waar u al de voordeel trekt van zegt... dat is twee keer niks. Ja, dat, dat doet me werk. enorm verdriet. Oké. Okay. Vorig jaar speelde het ook al. Toen voegen de Palestijnen een volwaardig lidmaatschap aan. Laten we even luisteren naar wat er toen zoal gebeurde. Ondanks enorme Amerikaanse druk om het niet te doen, heeft president Abbas zojuist namens de Palestijnen het lidmaatschap van de Verenigde Naties aangevraagd. De Israëlische premier Netanyahu reageerde direct. De truth is dat Israël wants peace met een Palestijnse staat. Maar de Palestijnen willen een state without peace.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 Ja, Vrede krijg je niet door resoluties van de Verenigde Naties. Want was die vrede er al lang geweest, zei Obama vorig jaar. Uh, meneer Wind, u bent uh, tegen dat ze deze status krijgen. Waarom eigenlijk? Ja, Omdat het, uh, zoals Obama net ook zegt... niet leidt tot een werkelijke oplossing van het conflict. En uh, de, Van dat conflict hebben we aan de ene kant... nu net weer een escalatie gezien als het gaat om de Hamas. Er is nu een staakt het vuur. Alleen de tweede man van de Hamas zegt meteen weer... dat uh, zij door zullen gaan met het verzamelen van wapens en raketten. Ondanks uh, misschien een embargo. Die was toch omgebracht? De tweede man van Hamas? Ja, maar dit is de nieuwe tweede man de van Hamas. De nieuwe Bos. tweede man, oké. Okay. Ja, ja een, de, een, een geestelijk leider daar. En die heeft dus alweer gezegd... Uh, ja, wat er ook gebeurt, uh, wij gaan uh, de gewapende strijd gewoon doorzetten. Dus ja, uh, daar zit hem natuurlijk de kern van het conflict. En zowel uh, richting de Hamas, maar ook de Fatah... heeft in zijn statuten, zijn oprichtingspapieren... nog steeds de vernietiging van de staat van Israël. Ja, dat is echt totale onzin, meneer Voorlewind. Dat is echt totale onzin, heeft het over de PLO. En ik heb het over de oprichtingspapieren van de ja, Fatah. Dat kunt u ja, nalezen, ja. daar staat nog nog steeds de vernietiging van Israël in. Misschien mag ik even uitspreken. Kijk, dit leidt alleen tot verdere juridisering en het bestje van Israël in de internationale organen. En dat leidt dus niet tot een oplossing, wat misschien eh, meneer Cox en ik heel graag zouden willen, maar wat we het op deze manier niet kunnen bereiken. Drie weken geleden heeft Netanyahu nog aangeboden om zonder voorwaarden vooraf richting Abbas, ja. om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Dat werd afgewezen, omdat deze route nou eenmaal bepaald was. Maar ik begrijp dat het hele debat over de vraag of ze waarnemen mogen worden enorm ge uh, gepolitiseerd is. Want je zou ook kunnen zeggen, het is een land in wording. Ik geloof dat met je alle landen van de wereld voor een twee-staten-oplossing zijn inmiddels... dan kan je het land ook de rechten geven die horen bij een staat in wording, toch, meneer ja, Wind? Ja, maar je, kijk, als je een staat wil zijn... dan moet je ten eerste een eenduidige volgens volkenrecht, internationaal recht... moet je een eenduidige regering hebben. Dat is in dit geval niet, niet zo, hè, want we hebben Hamas en we hebben de Fatah... die uh, ja, met elkaar nog in conflict zijn. En ten tweede moet je een omlijnd nou, duidelijk afgebaken... Of er is één officiële president, toch? Dat is Abbas. Ja, maar die wordt dan weer niet erkend door de Hamas, door uh, Hania, de president die zich daar heeft uitgeroepen in de Gaza. Dus dan blijf je het hebben over een drie-staten oplossing. Dan wordt het nog ingewikkelder. Kijk, wat de Palestijnen zouden moeten doen... is eerst onderling vrede zien te krijgen... voordat ze verder willen gaan met die onderhandelingen. Anders komt daar niet een oplossing van het conflict. En dat lukt ze al niet. Want voelt Hamas zich niet vertegenwoordigd door de president, denkt u? Hamas heeft uh, toen Abbas deze route aankondigde... heeft hij zijn kansen schoongezien. En heeft waarschijnlijk toen uh, ook de raketten verheverd op uh, Israël... om vooral weer uh, zichzelf te positioneren en uh, Abbas koud te stellen. Hmm. En dat is hem goed gelukt, want hij heeft uh, weer alle macht naar zich toe getrokken. En hij staat in de volle belangstelling. En uh, Abbas probeert natuurlijk uh, Hania er wel bij te krijgen. Maar dat is hem tot nu toe niet gelukt. Nee, wanneer maar, het kost, uh, meneer, is dat een uh, probleem, uh, ja? Ja, ik denk dat meneer wind ook echt, echt een beetje achter de feiten aanloopt. Op dit punt zijn Fatah en Hamas, is de regering van Palestina... samen met, uh, met, met de dwarsliggers in, in Gaza, zijn ze het eens... over uh, het aanvragen van deze, deze waarnemersstatus. Dus dat zou ook meneer Voordewind juist moeten prijzen... dat op dit punt in ieder geval eenheid van de Palestijnse kant wordt getoond. Ja, maar niet, niet als vandaar... het doel van de oplossing van het conflict. Het gaat erover dat je afspraken naar moet komen. En nog een keer, 65 jaar geleden zijn twee staten beloofd... twee staten geschetst, Eén staat is erkend... en de andere moet nog steeds bedelen om een beetje status. Er zit totaal geen evenredigheid in. En Nederland zou zich, als, als, als, als, als land dat zo graag... het land van het internationale recht wil zijn... zou zich werkelijk moeten schamen om zich te onthouden... van de stemming in, de, in, de, in deze zaak. Nou, dat hebben we allemaal... eh, vandaag heeft ja. de heeft, uh, heeft, uh, uh, oud-premier Olmert, toch niet verdacht... Uh, van erg grote Palestijnse sympathieën, heeft gezegd... het zou goed zijn om deze status te krijgen. Vorig jaar hebben we in de Raad van Europa, waar ik rapporteur van Palestina ben... hebben we vrijwel unaniem gezegd dat de Palestijnen... een hogere status zouden moeten krijgen. Ook de Israëlische delegatie was het daar trouwens toen, toen mee eens. Ja. Waarom doet Nederland een positie innemen... waarmee ze zich internationaal isoleert? Dat zijn maar een handjevol landen die, die, die de lijn van Nederland zullen kiezen. En Waarmee, ook, waarmee we de Palestijnen in, ja. opnieuw in, in de problemen brengen. Maar wat ons misschien samenbindt is het feit... Dat dat deze weg waarschijnlijk niet leidt tot een oplossing van het conflict. En dat kan alleen maar door tweezijdig aan de onderhandelingstafel te gaan zitten... en te kijken hoe je eruit kan komen, hoe je de grenzen eh, moet bepalen... hoe je tot een eenheidsregering moet komen... en hoe je tot de status van Jeruzalem moet komen. En door bijvoorbeeld aan twee kanten het, uh, de, de, de, de balans een beetje te herstellen. We hebben nu Israël als volwaardig, uh, volwaardige lidstaat... die overal kan doen wat, uh, wat, uh, wat een lidstaat mag doen. Aan de andere kant hebben we Palestina... die we Onthouden. Nou, laten we dan op zijn minst een beetje gewicht in de Palestijnse schaal zetten. Dat kan nooit slecht zijn voor de onderhandelingen, meneer Voor de dat weet u ook. Ja. Maar als je uh, een eenheid wil uh, creëren en een oplossing, dan zou je toch op zijn minst elkaar moeten gaan uh, erkennen. En dat uh, is er een, een groot tekort aan, zowel bij de Hamas als nog een keer nee, hoor, bij hoort, de Fatah, de Die gaan zelfmoordenaarden ophemelen. Je moet, u u moet geen onwaarheden verkondigen, meneer uh, Voortman. Uh, dat zijn allemaal feiten die... in Allerlei rapporten zijn uh, terug te nee, vinden. Nee, nee, Zij nee, financieren nee. zelfs terroristen die aanslagen op de Israëli's hebben geplaatst in de Israëlische gevangenissen. Nou, dat noemen we niet. dat Keer op keer het bestaansrecht van Israël binnen veilige grenzen. Keer op keer heeft ze dat gezegd. En dan moet u niet dat zijn afkomen dat er misschien nog mensen in Palestina zijn die er anders over denken. De dat zijn de twee dat, gezichten van Abbas. Ik heb hem hier zelf nee, de nee, maar, gesteld toen hij in ja, Nederland maar, was. Wat ja, hij nou vond van Israël. Ik ook door, en hij, ik. Ja, meneer Cox is aan het horen. Ja, nou, en, en volgens mij is er, is er één vertegenwoordiger van, uh, van Palestina... die nu straks ook het woord voert in de, in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat is president Abbas. En president Abbas uh, heeft keer op keer er, uh, gezegd dat zijn regering... Uh, Israël erkent, natuurlijk. Ja. Dat moet je als een twee-staten-oplossing doen. En als meneer Voordemens steeds afkomt... dat er bepaalde mensen in Palestina er anders over denken. Ja, in Nederland denken er ook bepaalde ja. Ook even, even nog een hele praktische vraag. Wat betekent het voor de gewone Palestijn... als vanavond die waarnemersstatus uh, tot stand komt? Meneer Cox? Uh, uh, nou, ik denk dat er een ontzettend feest zal losbarsten... in, uh, in de Palestijnse gebieden. Uh, niet omdat daarmee problemen opgelost zijn... maar wel dat de Palestijnen, die nu al zo lang het gevoel hebben... dat ze altijd aan het kortste eind trekken... Uh, nu in ieder geval het gevoel zullen krijgen... kijk, er wordt op zijn minst erkend dat wij niet gek zijn... dat we vragen om een oplossing die ons al 65 jaar geleden voorgehouden is. Ja. En uh, dat, dat feest, dat, dat gun ik ze graag. En ik vind het ontzettend vervelend en ontzettend treurig... dat Nederland dat feest probeert te, te verstieren... door zo'n domme opstelling te kiezen. Meneer voor de wind? Wat verandert het voor de gewone Israëli vanavond? Uh, nou, even op de Palestijnse kant. Dan zullen ze vandaag een feestje vieren, maar morgen zullen ze wakker worden... met een kater, want dan zullen ze zien dat het niet veel... Uh, of, uh, of niks uitmaakt op de grond... op hun leefsituatie in de, in de Westbank... of in de Gaza. Dus uh, die droom... komen ze snel weer uh, voorbij. Met betrekking tot Israël, ja, zij zullen te maken krijgen... met Israël-bashing als het gaat om de internationale strafhof. Daar is het natuurlijk om te doen. Okay. Het is niet om een verhoging van de status. Het gaat om juridisch uh, Israël nu constant... Uh, aan te klagen bij allerlei internationale uh, instellingen. Goed, zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... gaan we kijken of de twee duiven die hier al een uh, half uur in hun hokje zitten... of dat dan goede of slechte postduiven zijn. Duivenfluisteraar Gert-Jan gaat het ons vertellen. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist... tegen een vrouw van 65 uit Reuver in Limburg... voor betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Het is voor het eerst dat een Nederlandse burger... terechtstaat voor genocide. Volgens het OM was de vrouw lid van een extremistische Hutu-organisatie. De vrouw kwam in 1998 naar Nederland... en heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De douane heeft de afgelopen dagen op Schiphol twee grote geldvangsten gedaan. In de handbagage van een man uit Tsjechië werd bijna 200.000 euro gevonden. En een Nigeriaanse reiziger had 150.000 euro geld bij zich. De twee zitten vast op verdenking van witwassen. De amateurvoetballer die tijdens een wedstrijd in Amsterdam een supporter een doodschop gaf, is veroordeeld tot drie jaar cel. De verdachte heeft spijt betuigd, maar blijft volgens de rechter verantwoordelijk voor zijn daden. Hij is veroordeeld voor zware mishandeling met de dood tot gevolg. En er worden steeds meer namen bekend van gemeenten die asielzoekers uit het tentenkamp in Amsterdam willen opvangen. Dat kamp wordt morgen ontruimd. Gemeenten die te hulp schieten zijn onder meer Rotterdam, Almere, Leeuwarden, Haarlem en Eindhoven. En tot zover het nieuws van dit moment. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar dit is de dag. Hier aan tafel zit Gertjan Beute, hij is duivenhouder. Hij gaat naar Amerika om Mike Tyson te adviseren. Jeugd- en mediakenner Bamber Delver is er. Over het plan van BNN gaat hij praten om een real-life soap op te nemen op een school. En Mia Schaafsma is hier. Zij is goed in tweedehands kleren. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Die voormalig bokser Mike Tyson Ja, die staat nou niet bepaald bekend om zijn zachtaardigheid. Maar toch heeft hij een uiterst vreedzame hobby, namelijk duivenmelken. Gertjan Beuten, u bent daar ook heel erg goed in. Staat bekend als duivenfluisteraar. En u gaat hem volgende week leren hoe hij nog meer van de duivensport kan genieten. Heeft u ook een cadeautje? U neemt een cadeautje voor hem mee? Um, ja, ik neem een uh, zoon van mijn bekende vechtmachine mee. Uh, de vechtmachine is een heel bekende postduif op mijn hok. En een van de zonen daarvan gaat dus als een soort geschenk naar Mike Tyson. Ja. Het enige is dat de postduif volgende week nog niet aankomt. Want hij moet eerst even een aantal weken in quarantaine. In quarantaine. Dus uh, wanneer ik daar ben, is mijn postduif er nog niet. Maar <laughs> hij krijgt hem dus wel. Oké, okay, en nu heeft hij op de grond staat... Uh, even, even. Een duif als vechtmachine? Ja, een duif die heet de vechtmachine. Zo heet hij, dus Zo heet hij. dat is zo'n naam, dat is hij niet. Nee, helemaal okay. niet. Nee, Het is een nee. hele lieve duif. <laughs> hele okay. lieve u, he, wat heeft u, welke duif heeft u bij u, kunt ik u heb, ons even laten zien? Ik heb de vechtmachine mee. Oh, kijk en, en ik heb een duif mee die dus uh, geen naam heeft, want die is minder goed. Oh. En dat, die, heeft dus, die heeft dus geen naam. Hè? Nee, maar maar het is u... wel een vredesduif. En dat kunnen, weten we nog en, en kunt u ze laten zien? Zodat, en kunnen wij dan daar ook aan die duiven zien of het een goede is of niet? Oh, kijk, daar is die. Daar is ja. die al. De vechtmachine. Dit is de vechtmachine. Die is van 2009. Dat is een duif van nu dus drie jaar oud. U knijpt er zo hard in. Nee, nee, kan nee. Kan die nee, daar nog nee. Ja, nee. Okay. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh ja. Nee, dit, is een, uh, uh, dit is dus op mijn hok de allerbekendste uh, postduif. En die is dus helemaal. Gemaakt, zoals wij zeggen, um, zoals ik een, graag een duif zie. Dus hij heeft de uiterlijke kenmerken van een, een super hm. En uh, ik ben dus degene die dus, ja, in, laten we zeggen, 85-90% uh, van de gevallen kan zien... of een duif een topper zou kunnen zijn of niet. Nee, en waar, waar ziet u dat bij deze duiven? Nou, uh, een aantal onderdelen van uh, een goede nou, drukt u hem heel hard tegen uw borst. Ja, de, Gaat dat zo goed, toch? Ja zeker oh. hoor. De, dit is een uh, duif die dus elke dag in de handen wordt genomen, omdat ik iedere dag uh, gasten krijg vanuit de hele uh, zeg aardbol. En die wil allemaal natuurlijk deze postduif vasthouden. Dus ja. hij is het helemaal gewend. Ja. Uh, mijn, en u houdt zijn pootjes houdt u een beetje ja, tussen je vingers. Pootjes hou ik vast, dat hij dus niet kan wegvliegen. Uh, uh, maar dat zal hij ook niet doen, omdat hij, hij is natuurlijk erg uh, tam. Ja. Uh, een, een top-postduif uh, met het verschil tussen een minder goede postduif is onder andere zijn spieren, de uh, vleugels, de pluim en de slimheid in het kopje. Maar kunt u aanwijzen want het is misschien ook even goed om te zeggen dat op de webcam allemaal te zien is. Ja, alles op de webcam te zien. Maar waar ziet u aan dat deze goed is? Wijt het eens aan als u wilt. En dan houdt u hem op de kop. Ik hou hem op de kop. De stuit, dat is dus het deel waar het eitje doorheen komt... Uh, dat zit hier achter tussen zijn twee uh, poten. Dat zijn twee stukjes bot die dus uh, tegen elkaar aan moeten staan... en hard moeten aanvoelen. Hm. Elke topduif heeft dat. Hm. Daarnaast zijn de... Dat kan je niet zien, dat moet je voelen. Dus. Dat moet je dus voelen. Ja. Daarnaast zijn de spieren, de borstspier, die dus het hele vliegdeel aansturen... die moeten dus uh, vibreren... Uh, die, daar moet een soort bepaalde spanning op staan. Hm. Elke topduif heeft dat. Dat doet me toch een beetje aan die dichter van dat denken. Ja, ja, ja. dat lijkt het wel op. Ja. De woorden maar, die nou, tegen elkaar even praten. Maar Mike Tyson. Hè? Ja. Wist u dat die, dat die duiven hier? Ja, zeker. zeker, In de tijd voordat Mike Tyson dus bokskampioen was... toen uh, als kind toen werd hij dus uh, geplaagd hm. op school... als acht tot 10jarige uh, jongen. En hij had dus op zijn... Uh, op zijn huis had hij een klein hokje met, met sierduifjes. Oh, dus dus wat, hij heeft het al van jongs af aan. Ja. Ah. En daar kon hij dus eigenlijk zijn uh, rust vinden. Ach. Dus buiten dat hij dus op school werd geplaagd... had hij daar dus zijn rustdeel. Daarna kwam hij in de uh, bokssport. Ja. En nu, daarna, is hij weer teruggegaan naar zijn jeugd. En wil hij weer de, uh, de rust proberen te vinden... In zijn postduiven hobby. Ja, en dan wil die advies van u. Dat nou, klopt, precies, want nou, hij wil natuurlijk kampioen worden. Ja, en, en nou is het natuurlijk niet helemaal zonder gevaar om een topboxer te vertellen of zijn duiven nou goed zijn of niet. Dus wij hebben even wat voor u gedaan. Onze verslaggever ja? Reinhard Meijer die is even langs gegaan bij topboxer Marichelle de Jong. Ja? Om te kijken of zij nog wat goede raad voor u heeft. Prima, prima. Ik loop hier in Rotterdam, want ik ben onderweg naar bokschool van het Hof. En dat is ergens hier aan de slachthuiskade. Hey Michelle, ik heb slecht nieuws voor je. Je neemt het vandaag tegen mij op. Ben je goed? Ben je zenuwachtig? Nu wel, ja, als ik je zie. <tie> Alles wat je hebt, hè? <tie> <Ja>. <tie> Duiven en boksen. Het is een beetje een vreemde combinatie, als je mij vraagt. Ja, klopt, ja. ja. <tie> ik ik uh, weet ook niet hoe die erbij komt. Het is wel een heel, heel raar beeld, natuurlijk. Maar Thijs met een duivenmelker. Uh, Kun je je voorstellen dat mensen een beetje bang zijn voor meneer Thijssen? Ja, dat kan ik best wel begrijpen. Ja. ja, geen lief mannetje. Ja, ik zou ook niet echt tegen hem willen staan in de ring. Stel, meneer Beuter heeft een vervelende mededeling over een van de duiven van uh, Mike Tyson. Wat moet hij dan gaan doen? Het slechte nieuws snel vertellen en uh, maken dat je snel weg kan vliegen. Oh ja! Ja, misschien zal ik over nadenken van dat, ik hem, dat ik hem zal vertellen op een plaats waar hij of iemand anders zich niet kan uh, beschadigen. Dus weet ik wel, in een park of zo of anders uh, op een boksschool waar een zak hangt. Ik, voor je, ik denk dat we wel voordat hij weg kan gaan eventjes een sportschool moeten opzoeken om wel een beetje te kunnen verweren. Dat hij toch wel eventjes iets voorbereid moet worden voor eventuele stoten van Matthijsen. ja meneer buiten bang ja. bang voor Mike Tyson helemaal, helemaal niet nee. Nee. Hoe, hoe kwam die bij Utrecht vroeg ik me nog af nou ik ben uh, vorig jaar te gast geweest bij uh, mensen in Canada en daar moest ik dus een uh, aantal uh, postduiven bekijken en beoordelen wat dus eigenlijk mijn uh, vak is Naar, uh, naast dat ik dus op een tankstation bij van de Gouden Schelp werk ik mag oh. geen naam uh, nee. noemen nee. Uh, de nee. Gouden de Gouden Schelp ja, ja. Texaco. Nee nee, nee, nee, die andere. Ja, Shell waarschijnlijk. Oké, ah, oké. Okay, okay. Maar in ieder geval uh, daarnaast ben ik dus postduivenselecteur, dus ik beoordeel op uiterlijke kenmerken super. superpostduiven ja, en, en ook slechte. En ja. dat had hij gehoord. Dat had ik dus gedaan in Canada hm. en er waren ook een aantal uh, mensen uit New York. En nu ik daar dus volgende week weer heen ga, hebben de mensen uit New York natuurlijk gelijk gevraagd van, kun je dan ook bij mij komen? En daar een van die mensen was dus Mike Tyson. En Mike Tyson komt zelf niet zo heel vaak op het hok. Maar hij heeft dat. Zo gauw hij tijd heeft, dan gaat hij er natuurlijk wel heen. Maar hij heeft een aantal hokverzorgers. Hokver, uh, die alles dus voor hem oh. verzorgen. En dus hij doet het helemaal niet zelf? Hij doet eigenlijk niet zoveel zelf. Dus oh, het is, het is meer vast. een. Uh, als hij eens een keer uh, zijn rust zoekt, dan gaat hij even gewoon naar zijn hok. Ja. Maar die andere, andere mensen, uh, dat zijn dus echte hokverzorgers. En die hebben dus mij dus gevraagd om de postduiven van Mike Tyson. eens even te bekijken, te, select te selecteren. Ja. En enkele koppeltjes samen. Te maar dan, stel dat u daar nou komt en ja. u denkt... Nou, het zijn allemaal hele slechte duiven. Durft nou, u dat dan te zeggen? Ja, het nou, is dus zo dat ik natuurlijk uh, altijd eerlijk, eerlijk zeg... dus als er, laten we zeggen, een 70 postduiven zijn... en er zijn er maar vijf die aan mijn maatstaven... Uh, goed genoeg zijn, dan, dan zal ik dat eerlijk zeggen. Of ja. u gaat naar huis en u schrijft een brief waar het in staat. Nee, dat, nee, is misschien misschien zal, dan. dat is misschien veilig. Of maar, in, het, uh, in het park, zeg maar. In het park, ja, ja. ja. Maar en, en dan, stel, dat, u bent natuurlijk gewoon de deskundige, dus dan ja. denkt Mark Thijssen, oké, okay, 65 van de 70 weg Mee, Wat ja. gebeurt er dan met die 65? Nou, die worden uh, in principe uh, gebruikt als. Uh, uh, ja, wat, wat dan Wij zeggen uh, een, een voedsterkoppel. Dat zijn dus. Uh, Postduiven die tegen elkaar worden gezet. Die niet goed genoeg zijn. Die dan eitjes krijgen van de goede koppeltjes. Zoals dus eigenlijk een soort pleegouders. Oh, ja. En de, dan mogen dus de, de echte toppostduiven. Die mogen dus uh, twee of drie keer achter elkaar eitjes leggen. En die gaan dan onder de voetser. Duiven. Dus die worden niet opgeruimd. Oh, zoals men vaak, va, va, ja. vaak wel eens zegt. Maar die worden dus even pleegouders. En uh, dan gaat hij dus dan uh, verder met alleen die topduiven. Met de goede duiven. En dan probeert door de selectie op de mand, zoals wij zeggen, of de selectie in de hand, zoals ik doe, om een beter ras postduiven te kweken. Gaat het hem nou, denkt u, om geld? Of nee, gaat het hem om de rust? Geld, geld is er in de postduiven helemaal niet. Ja, er zijn natuurlijk wel een paar uitzonderingen, maar in uh, uh, 99,5% van de postduiven spelers kost het geld. Hm. Het is alleen voor hem maar te doen de eer. Maar u heeft daar de vechtmachine in de hand? de hand? Wat kost die? Deze duif is niet te koop. Nee, maar zijn zoontje? Uh, een zoon die, van, die Mike Tyson krijgt, krijgt hij ook voor niks. Ja, dat nee, snap maar, ik. Maar zel dat Tyson nou, nou in de duiven wil, wat ja, moeten we dan betalen? Nou, nou, kijk, als hm. iemand zeg maar een uh, kleinzoon van de vechtmachine wil hebben... dan zal zo'n duifje ongeveer een 200 euro zijn. Maar met garantie... dus als er geen goede duiven uitkomen... krijgt zo iemand van mij gewoon een andere duif. Nou, u okay, zijn okay. het de kleinzoon en de zoon is dan nog duurder. De zonen zullen dan wel een paar centjes meer kosten. Ja. Maar dan ook zo... Als ik iemand uh, graag zie, dan krijgt die missie wel voor, voor niks. Oh, kijk. <laughs> dus als je nou een beetje aardig worden, dus ja, moeten worden... het is zo dat de postduivensport op zich is, kost niet zoveel geld. Ja. Je kunt het zo duur maken als, als je zelf wil. Er zijn natuurlijk postduiven die voor 200.000 tot 300.000 euro worden verkocht. Oh. Alleen dat zijn uitzonderingen. Mm. Dat zijn misschien maar... Twee, drie per jaar. Maar wat is met, deze waard dan? Nou, deze ja, die heeft, heeft natuurlijk voor mij een onschatbare waarde. Ah. Deze duif ga ik nooit verkopen. Nou, verkoopt en verkoopt u ik... hem ook niet omdat u een band met hem heeft? Ja, ik heb een band met mijn postduif. En hij, uh, hij blijft tot aan het eind, zeg maar. Ik heb een speciaal hok waar dus de ouden, die dus geen jongen meer voorbrengen, gewoon in mogen verblijven. Dus ik heb echt een hok van... 12 meter lang, vol met oude vandaag. En hoe ah. oud kunnen duiven worden? Duiven kunnen, als je ze niet wegdoet, zoals ik doe, dan kunnen ze wel 20, 22 jaar nee. oud worden. Maar okay. wat voelt u nou als u deze duif die u nu zo in uw handen heeft, deze als u die ochtend ziet? Wat ja, denk, wat voelt deze dan? duif is een duif die je dus, ja, iedere postduivenkenner zal deze duif gelijk binnen een seconde voelen als een topper. Hij voelt heel uh, rond aan als een voetbal. Maar houdt u van hem? Uh, tuurlijk. Ja? Ja, omdat hij ook mij heel veel uh, topprestaties brengt. Zijn kinderen, zijn kleinkinderen hebben mij binnen een paar jaar naar de nationale top gebracht. Ja, dus dus een... ik ben heel trots op deze postduif. En, en op zijn ouders. Want zijn ouders zitten ook nog op mijn hoek. Ja. En hoe uit u dan die dankbaarheid naar die duif? Die wordt. Uh... Heel goed verzorgd. Uh, het is zoals ze in het gooi zeggen... beter verwend dan verwaarloosd. Dus je kunt zeggen... Als hij mij zou vragen om een blikje cola light... krijgt hij dat. <lacht> hij kan het niet, maar stel je voor. Alles wat hij dus wil hebben... krijgt hij van mij. En ik verzorg hem zo goed als ik kan. En een paar keer per jaar gaan ze ook voor controle... naar een gespecialiseerde postduivenarts. Dus ze worden helemaal in de watten gelegd. Het, het is gewoon een soort... Een soort huisdier. Who Is Y This pretty face. Love and marriage, love Achter de and voordeur. Marriage. No sir. Vandaag met Bamber Delver. Uh, Bamber, er is een scholengemeenschap, Jan Arends, die overweegt om omroep BNN te laten filmen op een school. Op hun eigen school. Ja. Om daar een reality soap van te maken. Hoe zit ja. het precies? Wat is het plan? Uh, het plan is eigenlijk een, een, een Nederlandse versie van wat Channel 4 altijd uh, al heeft gedaan de afgelopen jaren. Dus je moet denken, je hangt heel veel camera's op uh, in de school. Je gaat er zes weken filmen. En dan niet in de toiletten en ook niet in de gymzaal, maar gewoon in de, de klassen. En in de gang en in de leraarskamer en kantine. En dan neem je heel veel materiaal op. En daar maak je een zeer boeiend, spannend programma van. Ja, We Live Show binnen de Schoonmuren. Ja, er, is, er wordt veel over gesproken. Eerst ja. Is dus het programma Marks in de School. Gisteren is er ook met de ouders overlegd. Ja, gisteravond. Snap je wat er, weet je wat er uitgekomen is? Nou, ik, uh, wat heel opmerkelijk was, want ik, had het, uh, ik woon zelf in Alkmaas. Ik had dan uh, het uh, dag Dagblad op de voorpagina werd het geprint. Dus de pers heeft het wel een beetje lokaal uh, geprobeerd te volgen. Wat opmerkelijk was, omdat. Uh, uh, de Noord -Dag, het zou komen. Die zou dus op die avond, gisteravond, de oudere avond, komen. Waarbij de directeur van BNN daar ook naartoe ging. Dus uh, hoog bezoek kwam. Kennelijk om het uit te leggen. Want BNN die heeft uh, volgens de berichten 110 scholen gevraagd om mee te doen. Uh, men heeft massaal uh, uh, bedankt. En drie zijn er overgebleven. Die wel mee willen doen. Ja, misschien. Dit, dit lees ik uit de krant. Want um, het, uh, het dagblad is namelijk niet in staat geweest om op die oudere avond te zijn. Ze mochten er niet bij zijn. Nee, de directeur heeft gezegd: je bent welkom. En die zijn kennelijk teruggevallen door BNN. Want dat mocht dan weer niet. Het nee. is wel een mediaspectakel, maar dan niet in het overleg met de ouders. Snap jij die scholen die zeggen: aan maar nooit niet? Ja, ik vind het ook een heel raar plan. Ik zou ook helemaal niet uh, kunnen bedenken waarom school uh, hiervoor zou kiezen. Want uh, als je uh, bedenkt wat is een school een school is uh, verplicht om een uh, rustige, vriendelijke, veilige, uh, aangename omgeving... voor leerlingen en docenten te creëren. Nou, Dan moet je natuurlijk geen camera's in de uh, gangen en in de kantine en in de klas ophangen. Maar zou het niet goed zijn als wij wat meer weten van die wereld? Ja, maar dat kan ook wel. Hè, want we zijn heel vaak ouders van leerlingen. Dan kunnen we het toch horen. Maar of, om het nou allemaal openbaar te maken... ik, uh, uh, ja, ik snap die, die, die enorme drang naar openbaarheid niet van de school. Van BNN wel, want je kan natuurlijk fantastisch programma maken. Maar ik snap het niet van een school. Uh, ik snap het eens dus kijken wel. Ik wil het wel zien. Ik heb kinderen op de middelbare school. Ik wil eigenlijk wel weten hoe het daar aan toe gaat tegenwoordig. Ja, dan je, daar kan je naartoe. De deur is open. Je kan nee, het oude is niet, toch? Ja, nee, dat, dat is Bij waar. Oude maar, ja, zomer. Verder? Ja, je hoort altijd tweede hand. Maar ik vind uh, ja, de, de, de, de publieke televisie... nou niet echt het medium. Want als je namelijk op lange termijn kijkt... Uh, natuurlijk moet er een, een leuke, spannende... We Live Soap uitkomen. Nou, ga er maar aan staan. Wat wordt geregisseerd? Wat wordt verknipt en wordt uitgezonden? Nou ja, ik heb me laten vertellen... dat. Iedereen zo'n beetje het recht heeft om veto's uit te spreken. Ja. De, de docenten, ja. Ja. de directie, misschien ja. de leerlingen zelf ook wel. Ja, ik hoop ook het onderwijs personeel. En wat gisteravond, wat ik weer uit die krant pik... Uh, is er toch wel heel veel uh, uh, ja, tegengeworpen. Want men ziet het als ouders niet allemaal even goed zitten. Maar wat is het gevaar? Wat, wat zou mis kunnen gaan? Nou, Wat het mis kan gaan is natuurlijk dat... Uh, kijk, een school hoort ook een omgeving te zijn... waar je als leerling echt uh, stomme dingen mag doen. Uh, want je bent... Uh, uh, in, een, in een veilige omgeving. Dus je kan uh, uh, ja, rare dingen doen, je kan uh, vallen en dan moet je weer opstaan en dan het uh, onderwijspersoneel moet je daarbij kunnen helpen. Zoals dat je eens een keer iets stouts doet ofzo? Ja, iets stouts, uh, maar uh, pestgedrag bijvoorbeeld, wat ik heel mooi vind uit de krant van vanochtend, want men schrijft er nog steeds voor uh, over uh, lokaal, Blijken ouders gezegd hebben gisteravond, hoe kan dat nou? Waar wij op deze school, Jan Arends, uh, geven heel goed voorlichting, de kende school wel redelijk, men geeft heel goed voorlichting over mediawijsheid, over uh, uh, ja online privacy, uh, online uh, je reputatie behouden. Wat moet je doen als je reputatie beschadigd wordt... of dat je iemand beschadigt? En dan gaan we het wel op televisie neerzetten. Nou, men kan dat niet rijmen. En ik ook niet. Maar maar wat ben je defensief? Als nou iedereen toch het recht heeft om te zeggen... Uh -huh. we zenden er niet uit. Wat is het probleem dan? Um, ja, dat wordt wel moeilijk. Want, uh, uh, ja, kijk... Je kan aan de BNN-kant kan zeggen... Zo van, nou, we willen een heel leuke Live soap maar hoe moet je dat doen? Dus wat, wat gaan we eruit knippen? Ik geloof nooit dat daar een, een, een saaie soap uit kan komen. Want uh, de kantine zou, is natuurlijk de place to be. Hè? Dan zou BNN niet tevreden zijn, zeg je? Ik denk van niet. En het geeft maar dan ook vertrouw je BNN eigenlijk niet. Nou, daar, daar zit het probleem dan. Ja, nee, ik vertrouw eigenlijk geen enkele uh, media oh. binnen. Nee, dankjewel. Nou, nou, als ik hier niet gezeten <laughs> maar, <laughs> Nou, het gaat wel vaak goed. Maar ik vertrouw geen media binnen dit soort instellingen. Ik vond uh, de ziekenhuisactie ook totaal misplaatst. Bij het VMC. Ja, uh, dat is ook ik helemaal afgeblazen. Godzijdank moet ik zeggen. En tegelijkertijd binnen je ook niet. Ja, het is ook een, een, een plek waar je veilig moet kunnen vertoeven. En uh, ja, waarom moeten de camera's in de School en um, natuurlijk, het uh, is een regie. Je hebt uh, berggemaakt. Ja, en BNN zegt natuurlijk ook zo van ja, wij uh, zetten ook niet uit wat wij uh, wat een ander onprettig vindt. Nou, dat wordt een zeer saai soep, natuurlijk. Ja, Mia, de, de kinderen op de middelbare school. Nee, nee, nee. niet zelf. Maar ik, ik kan me daar heel goed in, uh, in verplaatsen als je kijkt naar jonge kinderen en, en patiënten. Uh, ja, ik, ik vind dat toch wel mensen die je ook, als je het hebt over identiteit en imago... op de lange termijn in bescherming zou moeten nemen. Ja, ook als je ja. waarborgen hebt dat je mag zeggen achteraf, wij zenden dit ja, niet ja, uit. Ja, ja. ja. ja, ja okay. Karel ja. maakt het programma Over de Streep. Het ja. gaat ook om kwetsbare situaties, mensen die gepest ja. worden. Mag ja. dat wel, vind je? Nou ja, mag dat wel, wat ik heel knap Van, vind, nou ja, vind, Vind, je, vind dat je, programma. je dat wel goed? Nou ja, goed, het is een totaal ander doel gemaakt. Want men probeert mentaliteit en sfeer te veranderen op een school. Um, maar en ik dat er camera's bij zijn kan ook, maar wat men doet is heel veel zorg en nazorg. En ik ken ook een aantal scholen die mee heeft uh, gedaan aan dit programma. En het gaat echt heel goed. Uh, men men die doet het heel zorgvuldig. Hé, hey, maar misschien gaat het op die, die Jan Arendschool ook wel heel, heel ja, goed... nadat nou, dat... BNN er is geweest. Wordt een voorbeeldschool. Dat zou ik hopen, maar ik geloof er helemaal geen zin van, <laughs> Want dat is namelijk niet de intentie. Als je namelijk naar het Chenefor-programma kijkt... is dat niet de intentie dan over de streep. Want wat zie je dan met Chenefor? Uh, ja, uh, beelden uh, die vastgelegd worden hoe een school gaat. Dus reddende kinderen, uh, pestende kinderen, ruzie met de docent. En dat kan allemaal lekker binnen de schoolmuren. Sensatie. Ook. Goed, wij zijn bijna bij het nieuws van drie uur. Straks praten we met tatoeëerder Hans Dijkstra... over de ophef in de tattoo over kankerverwekkende stoffen... die in de inkt zouden zitten van die tattoos. En aandacht voor een bijzondere manier om heel veel geld te besparen... namelijk geen kleding meer kopen, maar ruilen. Eerst het nieuwsoverzicht van drie uur. En dan zijn we uit terug. Tot zo.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 de strijd is dat wij er niet in geslaagd zouden zijn met elkaar eens te worden op een gemeenschappelijke visie voor dit kabinet. Want die is namelijk wel degelijk. De mantra van het kabinet is: we moeten eerlijk delen en orde op zaken stellen. Dat schijnt al een beetje de visie te zijn. Ik vind het op dit moment ook wel heel moeilijk om in deze moeilijke periode met een zo duidelijke visie te komen dat iedereen zich daarachter kan scharen.